Vijf uur, René van Brakel met het NOS Journaal. In de Alfa aan de Rijn is een aantal lichamen van de slachtoffers van de schietpartij weggehaald uit het winkelcentrum. Een groot team forensisch onderzoekers is al de hele nacht bezig met sporenonderzoek. De lichamen van de slachtoffers konden volgens de politie niet eerder weg worden gehaald, omdat er eerst uitvoerig onderzoek gedaan moest worden. Dat kon pas beginnen, toen duidelijk was dat er geen explosieven in het winkelcentrum lagen. Ook in drie andere winkelcentra aan Alphen zijn geen explosieven gevonden in een briefje had de schutter daarop gehind. In Rotterdam heeft de politie een jongen opgepakt... die dreigde dat hij de schietpartij in Alphen zou herhalen. De jongen van 17 schreef een tweet... dat hij de gebeurtenissen dunnetjes over zou doen in de wijk Hoogvliet. Na een tip over de tweet heeft de politie de jongen vannacht opgespoord... en opgepakt. Hij is vastgezet. Het lijkt erop dat de meeste mensen in IJsland de nieuwe icesave deal afwijzen. De stembureaus voor het referendum over het nieuwe plan sloten om middernacht. Er is nu ruim een derde van de stemmen geteld. Bijna 58 procent van de kiezers zou tegen hebben gestemd. Het referendum gaat over de afspraak die IJsland met Nederland en Groot-Brittannië heeft gemaakt om schulden terug te betalen. Die twee landen hebben geld voorgeschoten dat spaarders nog te goed hadden van de failliete internetbank Icesave. Inwoners van Peru kiezen vandaag een nieuwe president. Daarbij gaat het tussen de linkse oud-legerchef Humala... die volgens Peilingen kan rekenen op 28 van de stemmen... en de liberale parlementariër Fujimori die staat op 21 Zij is de dochter van oud-president Alberto Fujimori... die in de gevangenis zit voor corruptie. Het komt vrijwel zeker tot een tweede ronde in juni... omdat geen van de kandidaten lijkt te kunnen rekenen op een absolute meerderheid. Het weer nog, het is droog. In het Noordoosten kans op mist. Temperaturen net boven het vriespunt. Overdag zonnig en tussen de 14 en 21 graden. Dit was het NLM-journaal. Dit is Radio 1. PNN 4.7. op mijn Twitter. Peter Griffin volg ik. Dat is een aanradertje als je Twitter hebt. Volg Peter Griffin. En die twittert nu, twee minuten geleden... Every time I look in the mirror, I cry. Not because I'm ugly, but because how fucking awesome I am. Ik vind ik leuk altijd. Hij heeft trouwens ook de fantastische uitspraak. Dat moet ik er even bij pakken hoor. Nu we toch bezig zijn. When life's a bitch, learn to pimp it. Uh, Lieke? Ja? The bees, vond je het leuk? The beast Ja. The bees. Ik vond het heel leuk. Het klonk ja. echt uh, alsof het al... Uh, 40 jaar bestaat? Nou ja, nou, het, het, maar het mooie is dus, ik heb, ooit, uh, ik heb het dus ontdekt uit een, uit een blad. En toen heb ik het album Free the Bees gekocht. En dat vond, dat vond ik toen een jaar lang niet zo leuk. En op een gegeven moment heb ik hem opgezet, want ik ging mijn kamer opruimen. Ik weet nog heel goed hoe het ging. <lacht> <laughs> ja, ik, had dus een, ik had mijn, mijn studentenkamer en er daar aan vaste grenzen zat een dakterras. Ja. Dus toen had ik, en het was heel lekker weer, dus dacht ik, ah relax, dan ga ik nu even alles uit mijn kamer flikkeren. Kan het even goed doorluchten en zo. En dan uh, kan ik even goed, echt gewoon een keer goed opruimen. Moet het soms, hè? Ja, en toen heb ik, uh, heb ik een plaatje opgezet van de bies. Omdat ik dacht, van nou, dat moet toch een keertje gebeuren. En nou, dat was echt... Was het echt, was een He, topdag. Was het. Je hebt hem een jaar lang in je kast ja. liggen. Klopt. Niet gedraaid? Nee. Waarom heb je hem gekocht? Ja, omdat ik dacht dat ik het wel leuk zou vinden. En toen heb ik hem één keer opgezet. Maar ik denk gewoon in de verkeerde, verkeerde mood, Keerde verkeerde stemming. Sfeer. Ja, ja, nee, dat is wel een En dan, dan, dan, dan, dan ja. raakt ja, raak je ze er niet. Ja. Dat, kan, dat kan zomaar gebeuren. En dan, uh, uh, uh, maar toen raakte het me wel. En dan was ik dus aan het opruimen. En nou, ik heb denk ik die plaat wel vijf, zes keer achter elkaar gedraaid. En dat had ik een hele leuke avond in mijn eentje. En uh, met heel veel bier en zo. Maar allemaal, alleen met mijn eentje en alleen met die ene plaat. Toen ben ik op zoek gegaan naar meer plaat. En bleek dat ze er nog tweede voor hadden gemaakt. En dan heb ik ook 50 euro nog moeten betalen voor de eerste plaat. En zo, mm -hmm. maar ik heb hem wel. Dat maar krijg je, krijg je dan, het is jouw opruimmuziek, krijg je zin om nu weer op te ruimen? Nee, het is nu gelukkig geen opruimmuziek, geworden. Oh, okay. Nee, het is nu, dus nu al kan gewoon het gewoon op elk moment. Ja, hij staat in mijn top drie van bands. Zo. Ja. De, de, de, de Black Keys staan erin en mm. de Shins. De Shins? Zo. Ja. Ken je dat? De Shins? Nee, dan moet je zo. Opruim. Nou, ga ik ga <laughs> straks Wat staat in jouw top drie? Heb je ja, geen top de, drie? nee, doe ik niet aan. Nee, nee als je heel, zo heel even over nadenken? Ja, oké. Okay. <laughs> maar goedemorgen. Goedemorgen. Hey, waar, waar ben jij geweest? Uh, wij zijn uh, vanavond bij Armen van Buren geweest. Ah, wat leuk. Ja. De DJ. De grote DJ, ja. Nou, dan ga ik even Advocaat van de Duivel spelen. Maar dat is toch helemaal geen artiest, Mark? Nee, het is eigenlijk gewoon een plaatje draaien. Gewoon oh, een plaatje draaien. <laughs> <laughs> wat, wat is er zo leuk aan uh, Armen van Buren? Aan uh, nou, Arlen van Buren. Hij kan. Uh... Hele mooie setjes opbouwen en iedereen kan losgaan op zijn setjes. Ja, ja. En, en, en setjes, dat zijn dan uh, platen die je aan elkaar hebt geplakt. Eigenlijk. De, de platen die je aan elkaar mixt, waar iedereen helemaal los gaat. Ja. Oké. Okay. En, en was, het, was, het, uh, was het zo goed als je had verwacht? Uh, beter dan verwacht. Serieus? Oké. Okay. Ja, ja, het was uh, gezelliger, drukker en uh, leuker dan dat we van tevoren hadden verwacht. Oké. Okay. En, uh, en uh, Amène van Buren, is dat een beetje. Ja, je moet je luistert naar Radio 1, dus we heel even uitleggen wie dat ook alweer was. Is het. Uh, is het te vergelijken met um, ja, een chesto achtig uh, personage? Het, uh, het is te vergelijken met een chesto achtig personage, Gesto, waar Chesto uh, vroeger stond, staat Armen Armin nu. Ja, hij is eigenlijk gewoon de beste DJ ter wereld, hè, op dit moment. Dus is de uh, nummer 1 van de wereld, ja. ja, ja, ja. En, en, maar, kijk, ik, kan maar, ik, ik, ik, ik vind Armin van Buren wel tof, hoor. Ik vind het wel vet altijd. Alleen, ik kan me niet zo goed voorstellen dat je daar naartoe gaat en dan uh, naar gaat luisteren. Hoe, hoe beleef je dan zo'n concert? Zo... Je staat met z'n allen in de grote zaal. En... Ja. Er staan alle andere dj's en uh, dan kijk je keer op je papier en denk je, hey, hé, het is twee uur. Ja. Armin komt draaien, Armin komt op, Armin gaat draaien en iedereen gaat los. Eén grote, gelukkige familie. Ja, en hoe lang duurt het dan? Is dat uh, een half uurtje weg of uh, wel wat langer? Uh, Armin heeft uh, twee uurtjes gedraaid. oh dat is best wel lang toch? Ja, dat is heel lang. Ja. Ben, dus... En is het dan echt twee uur lang helemaal uit je plaat gaan? Nou, als ik heel eerlijk ben, nee. nee. Want? Je moet ook wel eens een keer wel even naar de wc. Ja, je moet ook een keer naar de wc en uh, je wil een keer wat drinken. En uh, soms draait Armin niet zo heel goed. Ja. Oh, ja, is dat zo? Ja, minder leuk dan verwacht. Maar je vrienden zijn het er niet mee eens hoor ik. Nou, je uh, lachen gewoon een klein beetje uit. Maar <lacht> ik, uh, ik, ik, ik geef niet zowel mijn vrienden op dit moment. Nee, jij geeft veel meer aan Armin op dit moment. Ja, dat Zo klopt. is dat. Dankjewel Mark, geniet er nog even van. Dankjewel, fijne avond. Yo, dankjewel, hoi. Hey, doei. Doei. De Shins, Lieke. Ja. Is, uh, is een band en die... Uh, ja, ik weet nooit zo goed uh, waar, waar de bands uh, vandaan komen. Die ik... Uh, die, ik weet niet of ze uit Amerika of Engeland, weet ik eigenlijk niet zo goed. Maar die heb ik ook een keer ontdekt uh, door het album Shoots to Narrow. En dat is... Uh, Shoots to Narrow is, het, is de, uh, het beste album ooit gemaakt. En iedereen zegt, die zegt dat het niet zo is, die heeft ongelijk omdat het dus niet zo is. Ja. Het is dus het okay, allerbeste okay. album ooit gemaakt. Ja, het is echt. Maar het is echt ja, het is, zal ik, ik vind het een beetje stom om alleen maar mijn eigen liedjes te draaien. Maar Zou ik hem gewoon draaien? Ja, ja. Frozen into cars, white girls in the north. Fire past one, fire one. They are the fabled lamps of Sunday. And they could float above the clouds In circles if they tried Laid in power, I know I To keep some hope alive That a girl like I could ever try Could ever try that fall in line with the spirit on time Zit je in de auto, kom je net terug aan, van een Buren, heb je een beetje zitten shinen, zit te sniperen. En dan uh, hoor je de Shins met uh, Phantom Limp Van het album Winking the Night Away. Dat was het laatste plaatje wat ik zelf heb uitgekozen. De rest gaat allemaal weer naar jullie en uh, de, de muziek samenstellen van Radio 1. Maar uh, uh, uh, uh, uh, Shins Narrow, dat is dus een ander album van de Shins, is dus echt de beste plaat van de Shins. En daar ga ik volgende week even een liedje van draaien. Maar, het is top. Het is, het is, ik had net even met even de regisseur van dit programma. Ik zei: het is pure popmuziek. Gewoon echt gewoon heldere mooie liedjes. Simpel. Nou ja. Makkelijk. Goed, uh, Dan gaan we even goed voor zitten, uh, want Lieke heeft een top drietje van haar uh, nee, favoriete liedjes. We hebben het helemaal niet klaar. Nou, <laughs> ja, ik vind het zo moeilijk, want het is ook... Ik zei, ik zei al van, we hadden het er net al over, van muziek is heel erg bepalend voor op welk moment je ja, het rijdt. Ja. Hoe het aankomt, hoe het binnenkomt. Zeker. Maar ook bij mij is het ook gewoon elke maand heb ik weer een andere uh, favoriet. Ja. Omdat er gewoon heel veel nieuwe uh, muziek bij Ja, kan. dat is dus goed. Dus ik dacht, ik gooi het op de oude, maar ik heb al wat dingen opgeschreven en ik heb het weer doorgekrast. Mm -hmm. Maar in ieder geval de Cooks. Ja, oké, okay, kijk, kijk, En ook omdat we het over live muziek hebben. Ik heb hun twee keer live gezien en toen dacht ik echt... Wauw. Ja, was zo goedje. Ja, en hoe heet die dan nou ook weer? Prick, eh, uh, Prickman, nee, die, eh, die, uh, die zanger van hun. Ja, kijk zo niet. Die, uh, oh. dat is gewoon een engeltje die over het podium heeft. <laughs> ja? Ja, is Erg, echt waar? zo, zo bizar ja. dat iemand zo, uh, ja, zo'n uitschrijving kan hebben. Oké, okay, de Cooks. Dus die, ja. en uh, ja, de Doors ook. Ja gewoon omdat ik uh, ja, heb je nooit live uh, gezien natuurlijk nee nee kan wel maar dat is dan de oude door film gezien ja ja dat is <laughs> dan komt in de buurt een beetje maar dan ja. wel zeg maar gewoon de de door zoals ze vroeger waren met uh, met Jim Morrison erbij ja ja en, uh, ja, ja het album uh, hoe heet die strange days ja die vind ik heel leuk oh. omdat het gewoon zo gek ze ze hebben een hele gekke samenstelling van hun band ja ze hebben een een, een, een pianist ja en ze hebben Volgens mij gewoon geen gitaar. Ze hebben een pianist, een basgitaar ja. en dan een drum en dan nog die uh, gekke Jim Horsen. Maar ja, heb je dan ook het eens. idee dat je nog een keer naar, uh, naar uh, Perlechers wil om het graf te gaan bezoeken? Nou, ben ik geweest, maar toen oh. was ik heel klein, dus ik weet er niet meer zoveel van. Ja, want het schijnt toch allemaal, allemaal blikken bier op te staan en zo, en dat het echt een hangout voor zwervers is, schijnt. Okay, ik weet ja. niet precies hoor. Dat, dat weet ik ook niet. Ja? Ja, en dan moet ik nog een nummer drie. Ja! Dan ga ik denk ik voor de jeugd vertegenwoordigen De jeugd? Nou, dat, hoezo dat nou weer? Nou ja ik, ik, ja, ik weet niet. Gewoon omdat ik die ook uh, heel vaak live heb gezien. En elke keer gewoon denk van... Fuck, jullie zijn zo cool. Dat vind ik echt een hele en rare ze maken, de top 3 dit en ze hoor. Maken, ja, het ja. past totaal niet Nee, pas helemaal niet. Maar zij, uh, ze maken gewoon elke keer nieuw, nieuw, weer iets nieuws. Ja. En ze, ja. Ze hebben wel bij dat What's gebeurd, zo ging yeah. dat eerste liedje van hun. Yeah. What's gebeurd. Ja. Yeah. Yeah. Toen dacht iedereen, nou, dit is een grap. Dit hebben ze ergens in elkaar geknutseld uh, voor de grap. Yeah. Maar het is zo over nagedacht. Ja? Yeah. En dat vind ik zo mooi. Dat er, juist dat er zo is over nagedacht. Ja, dat ze gewoon Vernuftig juist... Uh, in elkaar. Precies. Oké. Okay. Nou, gekke top drie, maar wel leuk. leuke top drie, vind ik wel. En dan, maar als ik je denk ik, volgende week vraag, dan is die weer anders ja, waarschijnlijk. morgen al. Okay. Straks over een uur al. Hey, jij, was in, jij was in Engeland hè, deze week. Ja, klopt. Heb jij een jij denk ik gemist wat er allemaal gebeurd is... rondom Anouk en, uh, en Dax, een orthodox. Ja, ik heb er vaak iets over gehoord... maar ja. ik weet niet precies. Nou, BNN heeft dus een uh, documentaire uitgezonden over Dax... en daarom was hij dus heel erg in het nieuws. En Dax is de, is de ex van Anouk. ja uh, Inmiddels ex zijn we erachter gekomen... want Anouk heeft een nieuwe plaat gemaakt. En daar staan allemaal liedjes in... Uh, op, wat, met, met dingen wat Anouk dan heeft... of wat Dax dan heeft gedaan... Uh, uh, uh, uh, wat hij heeft aangedaan aan Anouk eigenlijk... Mm -hmm. En uh, op een gegeven moment zat Docs deze week bij de Wereldrijd door... te vertellen van ja, mm, er was een slippertje gehad. En, uh, maar ja, ze is ook niet zo heel, heel moeilijk. Ze is niet zo makkelijk mens, die Anouk, en, uh, et cetera, et cetera. Mm -hmm. En uh, een dag later zat uh, Anouk bij Giel Beelen op 3FM in de ochtend. En ze, ging, ze moest huilen op een gegeven moment. Want ze vertelde van ja, dat, wat hij zegt, dat is gewoon niet zo. Een slippertje is gewoon, hij is acht keer vreemd gegaan. En bij alle, alle vrouwen die bij hem in de buurt uh, waren... Uh, zoals de nanny en, uh, en uh, de vrouwen van kinderen die op school zaten. En ja, zo en Allemaal van dat soort dingen. En daar is die allemaal me vreemd gegaan, zegt Anouk. En daarom heeft ze nu een plaat gemaakt met allemaal Maar het was heel heftig en ze moest op een gegeven moment huilen. Ja. Dus dat heeft Nederland beheerst de afgelopen dagen. Een huilende Anouk. Nou, dat lijkt me wel heel uh, bijzonder. Ja, ja, ja toch? Ja. Zij, wat ik net ook al zei, zo stoer ja. wijf. Is, nou, maar... precies omdat we het over, hadden over de runaways. Maar Anouk is wel echt zo'n type die daar wel in had kunnen zitten. Stoer wijf. Maar ja. dat was even was een breekbaar puntje. Zometeen hebben we een mooie edit gemaakt van... Uh, ja, dat ook, <laughs> klinkt dan ook wel een Maar we hebben, we hebben het op muziek gezet. De, <laughs> de drama. Ja, B&M oh. de heeft dat gedaan. Oh, ja, nee, ja. ja dat gaan we straks even. Even kijken, we gaan naar echt met goedemorgen Goedemorgen, We hebben er nog steeds, tenminste zo tussen de regels door, nog steeds over live-optredens. Ja. Nou, zeg het maar. Nou, Ik heb er diverse meegemaakt. Uh, level 42, uh, Fish. De ex-zanger van Rillian. Oh ja. Dubliners heb ik gezien. Uh, oh. Ja, en dan Nederlandstalig. Uh, André Hazes. Ilse de Lange, Frans Bauer, uh, De Dijk. Mm -hmm. Maar... Maar wat, er, wat er voor mij echt een beetje uitsprong, ja, dat was, ik had er nog nooit van gehoord. Ja. Dat was Level 42. Ik kwam toen in, bij Cartouche in Utrecht. Ja. Daar heb ik ze voor het eerst gezien. Ja. En na de tijd nog een keer hier in het muziekcentrum in Endgelegen. Maar ah. Dat was uh, echt, dat was gewoon gaaf. Dat en wat was, was ze zo... er dan zo gaaf aan? Het? Ja, gewoon de, de muziek. Uh, ik had, nog, ik had hadden ze nog nooit gehoord, we hadden het singeltje. tijd draaide ik nog bij, uh, bij een discotheek in Nijgerbroek. Ja, welke? Een Grollywood in Groenlogen. Ah ja, ken ik. En uh, ja, we gingen op een gegeven moment met z'n allen, met het personeel, gingen we uit naar Utrecht. Mm -hmm. En we kwamen dus in Utrecht terecht bij, uh, bij Cartouche. Het bestaat geloof ik niet eens meer. Nee. Maar, uh, daar kwamen wij dus terecht met z'n allen. En daar speelde Level 42, nou, dat was gewoon een geweldig concert. Ja. En een week of twee, drie later, toen kwamen dus uh, uh, Love Games uit. Ja. En dat werd toen geloof ik, ik meende zelfs dat het nog alarmschrijving is geweest bij, uh, bij Veronica. Mm -hmm. Maar het is, uh, ja, dat is toch wel een van hun mooiste hits geweest. Hmm. En, maar, ja, nogmaals, omdat ze zo onbekend waren, bleef ik het een mooi concept. Bleef ik het mooi vinden. En, en heb, je, heb je ze daar later nog een keer gezien? Ja, ja ik heb nog een keer gezien in het muziekcentrum Henschweep. En was dat wel net zo goed of was het toch ja, een Ja, kleine... net zo gaaf, ja? man, dat, uh, Toen Geluk. waren ze nog maar met z'n tweeën, met z'n drieën, geloof ik. Ja. Uh, ze waren, daar bij Cartoons waren ze ook met z'n vijven. En hier in eh, uh, in het muziekcentrum waren ze ook nog maar met z'n drieën, maar het was net zo gaaf. Hmm. Ik vind het wel een gekke keuze, eerlijk gezegd, level 42. Dat is een oude rockband eigenlijk, hè? Nou, rockband. Ja, ja, ja rock. Disco, hè? Ja. ja, Disco rock. Ja, vind je het Disco rock? Ja, ja, ja misschien ik, ik wel. Ja, hoe moet je, ja, ik weet niet hoe je het moet bedoelen, nee. maar je kunt er, uh, ja, je kunt er lekker vanuit je, vanuit je plaat gaan. Nou, dat is misschien wel de beste beschrijving dan. Toch? Ja, misschien wel. Ja. Even kijken, ik zit te twijfelen dan nu tussen Lessons, lessons in Love of Running in a Family. Jij mag het zeggen. Uh even kijken, welke was dat met de ta ta ta ta ta Dat was voor Running in the Family, of niet? Ja, Running in the Family, deze? Die? Nee, die was het niet. Oh, oké. Het was alleen maar de ta ta ta ta ta daar beginnen ze de concertenmetal mee. Nee, die ook niet, hè? Nee, die ook niet. Oh, dat wordt wel moeilijk dit, hoor. Jeetje, wat doe je me aan? Even kijken, hoor. Dat weet ik niet. Maar daar beginnen ze de concertenmetal mee. Nou, als we op een gegeven moment daarmee beginnen, ja dan gaat de tiller... Nou, ik ga voor deze. zometeen nog één rondje live optreden. We dus wil nog heel even weten wat het beste optreden was van, uh, van even, die is hier al de, de hele nacht uh, regisseur aan het, uh, aan het uithangen. We nog heel even weten wat hij dan tof vond. Als je zelf nog iets te vertellen hebt, kan nog gewoon 0801121. Straks, na zessen, hebben we voor het eerst in 4-7 een keertje live muziek. Dat ben ik heel blij mee. Arthur Adam is hier net binnen in de house. Als je kijkt op de webcam, dan kun je hem straks uh, zijn spullen zien opzetten en hem even zien soundchecken. Hij gaat namelijk ons eigen liedje spelen, wat hij heeft gemaakt, uh, naar aanleiding van uh, een paar fragmenten van uh, de zwerver Alex. Het hele verhaal hoor je zo meteen wel. Nou, dat allemaal na zessen. En uh, dan hoor je ook een nieuwe plug, met onder andere daarin een nieuw liedje van Anouk. Daarover zo meteen meer. Maar eh, we moesten nog de plaat draaien, de plugplaat van vorige week. Ramon van Koeien, die won en eh, die koos voor een prachtig liedje gekozen eh, eh, omdat hij hem zo mooi vond geloof ik en omdat hij zo mooi weg kon zwijmelen. Het is van Amos Lee, Amos Lee. En het liedje heet Flowers. My heart is a flower that Of love. Love. Of love. Het is dan zo'n artiest waarvan je denkt... nou, daar zou ik eigenlijk wel eens een keertje naartoe willen... qua uh, goed optreden, want volgens mij, uh, volgens mij is dat wel vet. Ondertussen had ik even een mailtje checken. Misschien heb je het meegekregen. En ik krijg nog steeds steunbetuigingen over mijn aversie Jegens Bluff. Dat is mooi, hè? Even kijken wat Evert even daar vervindt. Bluff. Bluf, ik, uh, ik vind het wel cool. Teruit! <laughs> nee, Oké, okay, doei. Nee, dat hoeft niet. maar Vind je het echt cool, hè? Ja, ik ook uh, qua muziek ook. Niet per se qua teksten. Daar mm -hmm. heb ik niet echt iets mee. In de zin van, ik let er niet per se op. Maar gitaar en dat soort dingen. Ja, hoe right. in elkaar zit vind ik leuk. Ach, whatever. Wat is je beste optreden die je ooit hebt gezien? Oh, ik dacht die ik ooit heb gehad. <laughs> nee, die ik ooit heb gezien. Waar ik het meest van onder de indruk was. Ja. Uh, dat was de Chili Peppers op Pinkpop oh. 2006. Oké, okay, wat was daar zo goed aan? En nou, dat ja, weet ik eigenlijk niet precies. Het was, uh, Chili Peppers is echt een band. Daar ken je sowieso drie of tien nummers van. Ja. En iedereen ook. En um, daarvoor ging ik ook echt... Ik ging één dag naar Pinkpop. Ja. En toen ik daarvan wegging, dacht ik... Fuck, ik, ik moet gitaar spelen. Oh ja? Ja. Huh. En dus in, in die zin heeft het echt wel mijn, mijn leven veranderd. Want je bent nu nog steeds een uh, fan gitaarspeler. Ja. En, en, en, maar dat kan dus alleen maar omdat je de, de Chili Peppers zag. Ja, toen dacht ik echt van... Fuck... Maar uh, aan jij, de ene kant dat ik ook, die, die, die aandacht die, uh, op het podium staan. Nee, nee ja, wat, uh, wat mij dus opviel aan die, de gitarist van die Chili Peppers... Was alsof hij uh, um, echt dat instrument zo beheerst en zo. Dat wilde ik ook. Maar jij wilde ook wel graag op dat podium staan, toch? Nee, niet in eerste instantie. Want Ja, ja, ja. absoluut. <laughs> nee, nee, nee. Nee, nee, dat is het niet. Het is um, aan de ene kant denk je vaak, ja, holy shit, een gitaar... Uh, leren spelen. Dat is echt heel moeilijk. Je hebt allemaal dingen en uh, allemaal regels en dat is allemaal nieuw. Ja. Maar um, ja, toen hij het speelde, John Fusciante was het toen nog, dat is ja. nu inmiddels weg. Ja, ja. Um, toen leek het alsof het allemaal heel logisch was of zo. Okay. En dat, dat is vaak zo'n moment dat ik denk van hé, hey, dat moet ik mm -hmm. eens proberen. Heb je het ooit onder de vingers gekregen, zo goed als hij? Ik, dat, ik doe mijn best, Ik ja? blijf altijd leren. Uh, ja, maar in ja, inmiddels zit ik wel in een band. Ja? Zo, dus, okay. uh, Hoe weet je de band? City Escape heten wij. City Escape. Ja. Ah, en, en als je optreedt, is het dan uh, dat mensen een beetje uh, verveeld naar de bar staan te staren? Of uh, wel echt gewoon uh, handjes in de lucht? Nou ja, je hebt verschillende soorten optredens. Dus je hebt ook ja, verschillende weet. soorten nummers natuurlijk. kost er nog. Weet je, wat ik, weet je wat ik gek vond? Ik was dus, uh, ik was dus op dat optreden van de Bees. Ja? En, um, um, uh, en uh, die hadden een voorprogramma, maar dat was een Nederlandse band. En wat ik gek vond, is dat die band heeft zichzelf dus uh, niet heeft voorgesteld. Want die, die jongen kwam op en die zei, hoi, ik ben Roy en dit is mijn band. En toen ging hij liedjes spelen. En dat was ook, nou, niet zo heel goed. Maar het was ook wel, zijn liedjes waren ook wel, dat je dacht van, ja, als je dat leuk vindt, dan, dan wil je daar wel iets van hebben. En wil je dat wel even googelen. Maar hij heeft dus geen enkele keer, in die, dat half uur dat hij speelde, heeft hij geen enkele keer zijn bandnaam genoemd. Dat vond ik zoveel. Ja, als je Anouk bent, dan kan het nog. Ja, ik ben Anukke. Dus ja, precies. Ja. Ja, ja. ja, nee, maar dan ben je ook het hoofdprogramma. Als voorprogramma moet je toch even zeggen wie je bent. Ja, ja, ja maar. maar dat is ook uh, dat is heel stom, want voor jou lijkt het dan heel logisch. Ja. Maar als je daar staat, dan uh, kunnen dat soort dingen inderdaad op inschieten. Ja, want dan, uh, men, do, dan noemen jullie wel, best hey, je City Escape. Ja, we hebben wel aan het begin en aan het eind vinden we dat we even onze naam genoemd moeten hebben. Wat is altijd het eerste liedje wat jullie kofferen? Wat bedoel je? Nou, wat is het eerste liedje wat jullie uh, qua koffers wat jullie spelen? Wa waar we mee openen ja. en zo. Oh, daar ja. hebben we niet per se een opening. Oh, okay. Wa wat we wel leuk vinden is uh, Land of Kravitz, where, where Are We Running. Die heeft zo'n vette drum intro. Maar dan, je zingt niet mee. Jawel. Ook, oh, ook nog. Ja. oh God, toch, jezus. Ja, soms tweede stem en koortjes. Ik leer nog wat van je, hè. Eerst, goed zeg. Ja. Ik uh, ga deze draaien dan van de Red Hot Chili Peppers. Voor de mensen die op de weg zitten. Ja. Precies, Road Tripping van de Red Hot Chili Peppers. Zometeen iets nieuws. Crack the playlist. Straks meer. Road with my two favorite Snacks and supplies It's time to leave this town It's time to steal away Let's go get lost Anywhere in the USA Let's go get lost Let's go get lost Blue, yes it's so pretty West of the one Sparkle like with yellow icing Just a mirror for the sun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 Dat wil even dan ook kunnen dat laatste. Red Hot Chili Peppers en Road Trip in. Het is tijd voor Crack the Playlist, nieuw onderdeel in dit programma. werkt als volgt. Een leuke muziekliefhebber die kiest ongeveer 30 minuten uit aan liedjes. En bij elk liedje vertelt hij dan een anekdote. En waarom hij dat liedje zo mooi vindt. Deze week trappen we af met de playlist van Adse de Vries. Hallo, ik ben Adse de Vries. Ik ben muziekredacteur van VPRO 3 voor 12. We hebben een website. Wij schrijven over alternatieve popmuziek. We hebben ook een radioprogramma op 3FM met Erik Korton, waar we natuurlijk ook heel veel muziek draaien. En uh, ik zal uh, de komende half uur vooral lekker veel nieuwe muziek gaan draaien. Nou, nieuwe muziek dus van Atze de Vries. En neem je mee in deze Crack the Playlist. Het eerste nummer is van uh, Alamo Racetrack. Een uh, Nederlandse band die al een paar jaar lang uh, goed bezig is. Ze hebben een nieuwe plaat uit. Die heet Unicorn Loves Deer. Een plaat die uh, heel veel goede recensies kreeg. Uh, overal in alle kranten en bladen. En het is inderdaad een heel mooie plaat folkplaat, indie folk, uh, met een eigenwijze twist en een uh, mooie, uh, bijzondere stem. You don't have to really know me, do you really want to get to know me? Unicorns of do you say, in the the day, these are code words we cling on to. Still the moon rides high, and I will break the chains, think only happy things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 Dan Dale Earnhardt Jr., Jr. een duo uit Detroit, Amerika. Zij uh, hebben zich vernoemd naar een autocoureur... die Dale Earnhardt Jr. heet, met één keer junior. En ze hebben er een junior achtergeplakt. Als ze op het podium uh, staan, dan staan ze ook in van die uh, coureurspakken aan... met Amerikaanse vlaggen en finishvlaggen, et cetera. Maar ze maken ook nog hele mooie popliedjes. Ze hebben zelf hele mooie liedjes, maar ze hebben ook een hele schattige koffer gemaakt... van God Only Knows, bekend van The Beach Boys. Goed gedaan. I mean You. But as long as there are stars above you Gers de man die de zachte G bracht bij The Opposites. Een van de populairste hiphop-duo's van Nederland. Ze scoorden samen een hit met uh, Broodje Bapau. Maar Gers Pardul die, uh, kan het nu ook zelf in een eentje. Hij komt uh, met een album binnenkort. En dit is zijn eerste single, Morgen ben ik rijk. Een soort van uh, ja, een soort American Dream, maar dan op zijn Brabant. Vandaag ben ik brood, maar morgen ben ik rijk. Morgen is de toekomst en zal alles beter zijn Dus vergeet ik mijn probleem en voel het slecht en zelfs fijn En niemand krijgt mij klein Want morgen ben ik rijk, dat is een fijn En willen al die bitches hangen met mij Want dan heb ik een club en een hele wijk En heb ik zelfs een gouden mic En aan iedere vinger heb ik een diamant Een boot, en jetski en een eigen strand Een mooie planeet en een eigen land En modellen die me bellen aan de lopende band. Chef koopt die voor me koopt. En in de schuur, een bioscoop. En helikopters, daar had ik klaar. Gevuld met champagne en kaviaar, ja. Maar nu ben ik Mistel Solo. Maak mijn dozo, mijn naam mijn logo. Dus maak een foto. En zij die mijn haten zijn gratis promo. Dus bedank ik al die lolos Van deze, deze is voor jou. Deze is voor jou. Deze is voor jou. Voor jou. En ik voor jou. Deze is voor jou. Deze is voor jou. Deze is voor jou. Vandaag ben ik bro, maar morgen ben ik jij. Morgen is de toekomst en zal alles beter zijn. Dus vergeet ik mijn problemen, voel het slechte zelfs fijn. En niemand krijgt mij klein. Vandaag ben ik bro, maar moeite ben ik jij. Mooi is de toekomst en zal alles beter zijn. Dus vergeet ik mijn problemen, voel het slechte zelfs fijn. En niemand krijgt mij klein. Vandaag ben ik brood in de goot. En wil ik me kapot voor een beetje brood? Ik heb een bankstel en een bureau. En heb één fokdop telefoon. Mijn bed valt bijna uit elkaar. Van al die ellende na vijftien jaar. En mijn huur was kan alleen nog maar zeuren. Want ik heb de huur alweer niet betaald. Mijn douche is stout en half na de kloten. Ik heb mijn iMac die is na de kloten. Ik heb mijn iPad in mijn dromen. En internet is afgesloten. Als schat ze ik hits is 50. Go als diddy. Ben een man met bal Rock rot is skinny. Mijn leven lijkt op een film van Disney. Maar ooit dien ik op een millie. Deze is voor jou Deze is voor jou Deze is voor jou, voor jou En ook voor jou Deze is voor jou Deze is voor jou Deze is voor jou, voor jou En ook voor jou Vandaar ben ik gewoon Klein. Vandaag ben ik boop, maar morgen ben ik rij. Mooi is de toekomst en zal het beter zijn. Dus vergeet ik mijn problemen voel het slecht en zelfs fijn. En niemand krijgt mij klein. Deze is voor jou, deze is voor jou, deze is voor jou. James Blake. Hij was het uh, gesprek van de dag eind vorig jaar toen zijn plaat veel te vroeg op internet lekte en iedereen er al massaal naar ging luisteren. Het is dan ook echt een uh, bijzondere plaat. Producer uit Engeland die elektronische muziek maakt met heel veel ruimte heel veel melancholie en die dat uh, live ook nog eens mooi weet te vertolken Hij speelde afgelopen vrijdag op het Motel Mozaïque Festival in Rotterdam De volgende plaat is van uh, Jungle By Night, een gezelschap uit uh, Amsterdam. Ze zijn uh, hartstikke blank en hartstikke jong, maar ze klinken als een uh, Afrikaans afrobeat orkest. Bijzonder dus, en uh, dat is natuurlijk echt typisch zo'n band die uh, de komende zomer op alle festivals uh, zult gaan tegenkomen. Het gaat heel hard, dit is hun uh, eerste single, die heet E.T. Kurt Vile is al een paar jaar lang bezig, maar nu heeft hij een album uitgebracht. dat heet Smoke Ring for My Halo en daar hebben heel veel mensen het ineens over. Er staat een prachtig liedje op, wat mij betreft misschien zelfs wel het mooiste liedje van het jaar tot nu toe. Het heet Jesus Fever. Ik moet je eerlijk zeggen, ik weet niet eens precies waar het over gaat. Dat zal ik hem eens vragen, want ik ga hem binnenkort interviewen en dan zal ik het nog wel een keer vertellen. Het is een bijzondere man om te zien. Hij heeft heel lang haar, dat draagt hij heel graag voor zijn ogen... En hij uh, speelt heel erg uh, diep ingetogen gitaarmuziek. Mooi liedje dus, Jesus Fever van Kurt Weill. Face with myself, but I'm already gone Cleanse myself with vitality De Vries, als je nou zegt, ik wil ook graag eens een keer een uh, playlist van jullie kraken. Laat het maar gewoon even aan ons weten. We willen het heel graag van je horen welke liedjes jij leuk vindt. 47 BNN.nl. Dit is het laatste liedje van Asse de Vries. De Smith's Westerns and Weekends. Midwesterns en weekend op de achtergrond hoor je Arthur al uh, druk aan het soundchecken. Hij gaat zo meteen live bij ons spelen hier in, uh, in 4-7. Hij speelt het liedje wat we samen hebben gemaakt. Nou ja, heeft hij het gemaakt. Ik heb er helemaal niks aan gedaan. Zometeen gaan we het er alles over hebben. Uh, verder ook Ferdinand en voetbal over het voetbalnieuws van dit weekend. En nog veel en veel meer tot straks.